De problemen bij de ketens Perisport en Actiesport komen voor vakbond FNV als een volkomen verrassing. De FNV is niet van tevoren ingelicht over een mogelijk faillissement en heeft ook geen signalen gekregen van werknemers. Het moederbedrijf van de twee sportzaken vroeg vandaag uitstel van betaling aan. De financiële problemen bij de keten zijn een direct gevolg van het faillissement van V&D. Perisport had veel vestigingen in filialen van het Warehuis. In Syrië worden op 13 april parlementsverkiezingen gehouden, zegt president Assad. Verkiezingen in Syrië worden iedere vier jaar gehouden. De laatste parlementsverkiezingen waren in 2012. De laatste verkiezingen in Syrië, de presidentsverkiezingen van 2014, werden door het Westen een parodie op de democratie genoemd. Bij die verkiezingen werden in grote delen van het land, waar opstandelingen aan de macht waren, geen stemlokalen ingericht. De rechter vindt dat de moeder van Marianne Vaatstra recht heeft op zeker 200.000 euro schadevergoeding vanwege de uitgaven van het verboden dagboek van Maaike Vaatstra over de moord op haar dochter. Dat hebben zowel het Hof in Amsterdam als de rechtbank in Leeuwarden besloten, schrijft het AD. Het boek werd al eerder verboden omdat het delen van het dagboek van de moeder van Marianne bevat, maar bleef daarna gewoon in de handel. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Komende nacht is het bewolkt en wordt het maximaal 5 graden. Morgen trekken er buien over het land, maar in de middag is er ook kans op zon. Het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Einer, nur er gibt ihr Leben, und wenn er gibt, gibt er viel. active na meines tänts den stufen vor deinem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 you mm -hmm. And mm -hmm.